Het London Philharmonic Orchestra neemt in aanloop naar de Olympische Spelen alle volksliederen op. Dat gebeurt volgende maand in de beroemde Abbey Road Studios. De opnames van de 205 volksliederen moeten ieder ongeveer 1 minuut lang worden. Dat kostte componist en dirigent Philip Shepard flink wat moeite. Zo duurt het volkslied van Uruguay officieel ruim 6 minuten en dat van Oeganda maar 9 maten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 Hey, Oké, nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. In nee, wat, uh, gezellige... God, wat een herrie. Wat een herrie. Ja, wie zou dat nou uitgekozen hebben? Ja, wie, is... wie heeft de muziek ook weer gedaan? Ik geen idee. Ik kan ja, ja, het niet alleen. Nou, dat is, dat, uh, Ik heb het eigenlijk uitgekozen omdat radio maken kan je ook niet alleen. Dat doe je ook met elkaar. En dat ja. is het juist het leuke eraan. Ja, absoluut. Ja. Het wordt echt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 En dan, dan is Peter Tromp. Peter Tromp, ja, en die gaat natuurlijk over zijn groot hobby-classic-concerts uh, uh, praten. En uh, wie er binnenkort weer op komt treden. Nou, binnenkort morgen. De Will City Sound en wat dat uh, precies uh, voor een koor is. Ja, en we beginnen nu met het burgernet. Nou, jij, jij hebt geloof ik wel een idee wat het burgernet is, Ben. Ja, het ja. burgernet. Die heeft deze week zijn tienduizendste deelnemer verwelkomd en het burgernet in Kennemeland hebben we het dan over. En ja, wat wil je zeggen? Daar gaan we door. Oh. <laughs>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 aanzienlijk wordt vergroot. En dat gaat om echt tientallen procenten op jaarbasis. Goed, maar zover is het even nog niet. Oké, okay, dankjewel Benno. Nou, we, hebben, we gaan nu een discussie hebben over het burgernet...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 Ja, maar op het moment dat jij op je een sms'je krijgt met kijk uit, want dat en dat en dat is er en er loopt iemand door de wijk met die en die bedoelingen, uh, dan ben je bezig aan een stuk surveillance op het moment dat jij zelf ook die wijk ingaat. Maar dan ga je er dus vanuit dat iemand actief uh, na aanleiding van zo'n melding gaat zoeken. Ja,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 ja, dat, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Je hebt een AED in je koffer zitten, is dat altijd mm. zo? Ja, dat komt omdat ik instructeur ben. En daardoor neem ik natuurlijk altijd mijn eigen AED mee. Dus dat ja. is wel belangrijk. Topper. Ja, ik ja, ben nou hartstikke leuk. Maar ik heb geen uh, burgernet nodig om uh, 112 te bellen als ik zie dat er wat gebeurt. Een ongeluk of een hartaanval of, of wat dan ook.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 En dan is het toch wel fijn dat je een sms'je krijgt van nou, uh, kijk me even met z'n allen uit. En, uh, en het is ook wel lekker dat je weet uh, van uh, dat er een crimineel in je uh, buurt rondloopt. Dat je denkt van nou, laat ik het boodschappen maar even uitstellen.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 Ergens uh, is het gewoon een verrijking. En uh, zeker in die gevallen met hartaanvallen. Uh, ja, is tijd uh, zeer belangrijk. Volgens mij ben je om, uh, Adam. Maar. Um, <lacht> ah, <lacht> maar. Ja, we hebben het al goed. Dan heb ik punt twee: um, ja, criminelen. Mm -hmm.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 gezien, maar even weg uh, gedeliet. <laughs> maar ik zal maar me nu, zeker... nou, nu het verhaal hebt gehoord van Don en van uh, Benno? Ja, absoluut. Sorry Don. Sorry. We zijn met tweeën aan moet doen wat hij nodig <laughs> vindt. Het hey, is, ja, nu jij de argumenten hebt gehoord Don, uh, wat, uh, wat vind uh, jij er nu van? Uh, ben je misschien ook langzaam een beetje overtuigd? Of, of blijf je toch nog met het standpunt? Nee hoor, ik, ik goed blijf geweest. bij mijn nuance. Uh, yeah. De ene helft voel ik veel voor. Want ik begrijp dat er tijdwinst mee is. Het, het tweede deel laten we zeggen... Het is een beetje globaal. Het is dus kort door de bocht. Maar het, het criminele deel, zal ik dan maar noemen, ja. ben ik zeker niet over. Dus het zou wat jou betreft een, een plus worden als je dat uit elkaar zou splitsen. Het uh, gewone burgernood en ja. het criminele stuk. Want dan zou je met het bur burgernoodstuk wel ja. uh, mee nee. kunnen doen. Ja. ja. ja. Oké, okay, nou dan wil ik, wil ik wat zeggen. Nou ja, nee, nee, ik ben ook een slecht voorbeeld. Want ik ben één van de ongeveer drie mensen in Nederland die zijn GSM nooit aan heeft staan. Oké, okay, ja, ja. <laughs> Nou ja. Wat, ze kunnen je ook via je vaste lijnen. Uh, <laughs> <Okay>. <laughs> ze weten me te vinden. Ja hoor, ja zeker. Ja. Oké, okay, nou dan wil ik uh, Ademol heel erg bedanken voor, uh, voor de discussie. Uh, Don Gebber, voor de discussie okay, en Beno natuurlijk leuk. ook uh, heel erg.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 Ik heb het niet afgezien. Ik heb het niet afgezien. Ik Ik heb het niet afgezien. Ik run Yeah. yeah, I'm talking about you and me.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 Massale vechtpartij straks. Um, eens even kijken, want ik heb een heleboel vrienden. We gaan eens even naar kunst en cultuur. Uh, daar zijn we goed in in Zandvoort. En dat gaan we doen met uh, Ademol. En zij vertelt over een tentoonstelling, uh, tentoonstelling percepties in het Zandvoort Museum. Ada, go goedemorgen. Ja, goedemorgen. We beginnen gewoon helemaal opnieuw, kan ons wat schelen. Wanneer uh, gaat het van start? Uh, morgen. Morgen is de officiële opening. Oké. Okay. Om 4 uur. In het Museum van Zandvoort. Hoe gaat dat, die officiële opening? Um, nou, genodigden. Oh, uh, Geen lintje. Udo Gijsler, de voorzitter van de BKZ, die zal het openingswoord uh, houden. Um, de beelden of de, um, het schilderij en het uh, object. Uh, zal tentoongesteld gesteld staan. En ACG Viane, een uh, dichter uit. Uh, uh, Maakt niet uit. Eindhoven. Ja. <laughs> Die oh, uh, zal een uh, voordracht houden. Dat is een uh, zeer vernieuwend uh, dichter. Een talend kunstenaar. Ik heb hem uh, meegemaakt uh, in Roermond. Uh, en dat uh, ja, is heel bijzonder. Ja. Dus uh, wat...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 Um, ik, ik merk dat ik toch een beetje in de war raak. Voor uh, oh, het wordt uh, mij duidelijk. Ja? Ja. Vertel eens. <laughs> nou, ik zie dat helemaal voor me. Zoals ja, wat dat wat heb je gehoord? Nou, dat, Ik zie daar een kunstwerk voor me met, uh, waaruit uh, van verschillende kanten denk ik uh, geluid uitkomt.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 Uh, er komen uh, verschillende beeldschermen in het uh, object. Oh, okay. oh, ja. uh, en uh, ja. die zenden dat uh, uit, maar uh, ja, niet uh, synchroon. Dus uh, mm. je krijgt uh, momenten van stilte, momenten van extra veel geluid. En gewoon net zoals de maatschappij ook mm. uh, met elkaar uh, leeft. Mm.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 Daarnaast worden er ook nog uh, workshops worden er gehouden voor oh. kinderen, net oh, oké, zoals leuk. de kinderkunstlijn, uh, maar dan de poëzie voor kinderen en ook voor volwassenen, ook in het museum. En er zal een voordracht zijn, uh, 25 juni, door waarschijnlijk een, uh, ja, een moderne dichter, rapper, uh, theaterachtig uh, iets. Leuk. Ja. Dus hou de agenda van Zandvoort Museum in de, in de gaten, want er gebeurt nog veel meer. En Goedemorgen Zandvoort zal er ongetwijfeld ook in de agenda aandacht aan besteden. Nou, hartstikke bedankt uh, Ada. Ada. Uh, even samenvattend, van 20 april, dus dat is aanstaande dinsdag opzij, of zo? Uh, woensdag. Woensdag, aanstaande woensdag. 20 april tot en met 24 juli in het Zandvoortsmuseum. Uh, percepties en nou, het is... Uh, kan laten, je niet wachten, laten dag vanmiddag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 We'll <laughs> The third of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause the, the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad. I just hung her head and said, "Son, Papa was a of stone. Wherever he laid his hat was his home."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 in Muziek op ZFM Zandvoort Nog even vanuit Hotel Hoogland En um, de Temptations was dat Met papa was een Rolling Stone Weer genieten Onze laatste gast, de beroemde Zandvoorter Peter Tromp, want nou ja. jonge heel Hele te worden we over die man volgeschreven Dat Geen is <laughs> Je kwam het kantoor van de Zalvoetskrant niet uit, Peter. Nee, nee, nee. Maar nee, nee, nee, nee. nou, ze was... kwamen gelukkig bij mij. Oh, dat scheelt. Dus dat scheelt. Ja, ja. Maar. Uh, oh, nee, Heel hey, leuk. Je hebt afscheid genomen van het, uh, uh, de Ondernemersclub. Dat klopt, ja. ja. En. Um, dan ben ik even de tweede kwijt, waarvoor je ook in de krant stond.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 ...van uh, het feit dat de gemiddelde leeftijd stijgt en stijgt en stijgt. Maar ja. daar zitten dus jongens bij van 5, 26 jaar in mm. dat koor. Dat vind ik heel knap, dat ze dat voor elkaar hebben. Maar hadden. 75 man in de, in de protestantse kerk... 75 man in past de protestantse kerk, dat past. Ja. Dat past. Uh, ik zal je vertellen, het openingsconcert was het james Philharmonisch Orkest. Daar waren 75 muzikanten. Ja, oh, okay. ja, en de jongen met de bas die stond op de kansel. <laughs> Zo ongeveer moet je dat zien. Ja, ja, ja. Maar er moesten wel wat banken weggehaald... worden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 uh, die houden die kerels er al onder. Hoe jonger ze zijn, des te meer invloed hebben ze. Dat kan je hier in Zandvoort bijvoorbeeld heel goed zien. Aan de beachpop singers, die een dirigent hebben, ook ongeveer in die leeftijd. En uh, daar wordt echt heel goed gestudeerd. En die beachpopzingers die, die groeien en groeien in kwaliteit, zangtechnisch gezien. En er zitten heel, heel veel jonge mensen bij. Er zitten ook heel veel jonge mensen bij. Ja. En dat is ook heel leuk om te zien. Om ja. te zien. Ze spelen trouwens, ze, ze treden morgen in het keukenhof op. Ja, dat ja. heb ja. ik gelezen. Ja. Ja. Nou, dat is een hele eer. Een ja. hele prestatie is dat. Leuk. Maar Peter, jullie concerten zijn over het algemeen gratis ja. in de ja. maar ja. morgen is een uitzondering. Nou, het, nee, het, hele, het hele jaar is natuurlijk al uh, een uh, nieuw uh, beleid in Gratis voort, concerten he? doen we niet meer. Ja. Oh, sorry. Nee, ja, dat geeft niet. Uh, oh. ja, we zijn verleden jaar februari, maart uitgenodigd door uh, de uh, wethouder van Cultuur, meneer Tonen. En die zei van, uh, jongens laten we met z'n allen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 ...van de uh, Beatles. In you. Ik kan hem bijna zingen. En... Uh, uh, ...Come Fly With Me. Ik krijg een maar alles is Engelstalig. En, uh, ja, gewoon een... Uh, kom kijken. Kom Kijk. Kijk. Zo Show is dat. op zich. Okay, helemaal dankjewel, helemaal Peter. goed. Peter, heel erg bedankt. Graag voor, gedaan. Uh, en waarschijnlijk tot uh, binnenkort weer. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, we gaan even naar, uh, naar de muziek. Dus, daarna gaan we nog even de agenda voorlezen. En uh, dat is een Klein Orkest met Laat Mij Maar Alleen.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 uh, in tegenstelling tot andere jaren loopt er nu geen, uh, lopen er nu geen musical musicalkorpsen mee. Omdat ja, dat heb dus, ik gelezen. Uh, dat, dat zal een rare toestand zijn. Ja, dat is wel ja. heel iets anders. Het komt nu allemaal uit speakers. Hè. Dus, uh, oh? ja. Ja. Het gaat dan over musical. De Bontenstoet vertrekt om half tien vanuit de boulevard in Noordwijk naar Haarlem. Waar het ongeveer om negen uur s'avonds uh, prachtig verlicht de Haarlemse binnenstad zal binnenrijden. En hier zijn de praalwagens nog tot zondag.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 Ik ga niet meer mee doen. nee. Je hebt het niet zomaar sporten? Uh, nee, dat weet je toch? Ik ja. Bewegingsallicht. Blijf proberen, Benno. <laughs>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 I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Would so good. So good. I got a year. Oh! I feel nice. A sugar and spice, I feel nice. Like sugar and spice I sugar have respired I feel nice I sugar have ZFM, jouw keuze is terug ja. na dienst. Herman vriend met het NLS journaal In de vier grote winkelcentra in Alfa aan de Rijn probeert de politie meer getuigen te vinden van de schietpartij van vorige week. Er worden flyers uitgevoerd.